NOS Nieuws van 3 uur. Freddy van de Kust van het Zuidereiland. Het is nog niet bekend hoe groot de golf is en of die schade heeft aangericht. Over mogelijke slachtoffers is ook nog niets bekend. Het is nu midden in de nacht in Nieuw-Zeeland. De intochten van Sinterklaas in Amsterdam en Utrecht verlopen zonder incidenten. De sfeer in de steden is ontspannen, anders dan in Rotterdam gisteren. In Amsterdam zijn alleen roetveegpieten. Utrecht heeft gekozen voor een mix van zwarte pieten en roetveegpieten. Dit jaar zijn er daarvan weer wat meer dan vorig jaar. In Rotterdam zijn meer dan 100 jerrycans en vaten gevonden met drugsafval. Er zaten resten aceton in, een stof die nodig is voor het maken van ecstasy. Het afval werd vanochtend gevonden, het is niet duidelijk hoe lang het er al lag. Voetballers die in de buurt een wedstrijd speelden werden tijdelijk van het veld gehaald. Na metingen van de brandweer bleek dat er geen gevaar was, meldt RTV Rijnmond.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 Het weer, wat regen of motregen, vanavond klaart het op, het is zo'n 3 tot 6 graden. Het klaart vanavond dus op vanuit het noordoosten, in de oostelijke helft van het land gaat het vriezen. In het westen blijft het iets boven nul. Morgen vanuit het westen meer bewolking, in de loop van de ochtend af en toe regen en het wordt van 5 tot 9 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam staat file bij de afrit Bunschoten, 3 kilometer. Bij Amsterdam wordt op diverse plaatsen aan de weg gewerkt op de A10, de ringweg van Amsterdam. Bij de Zeeburger Tunnel is de weg in beide richtingen helemaal dicht. Het is daardoor wat drukker elders op de ringweg A10. Op de A10 West richting Zaanstad voor de Koentunnel, 3 kilometer. En de andere kant op tussen Cadoule en de Koentunnel, 3 kilometer. En tot zover de verkeers... U heeft een bril nodig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 De Grand Prix van Brabant keerde dit uh, cross terug op de kalender... nadat de veldrit een jaar eerder was, uh, niet was doorgegaan. Wang Jung-hun begint in Sun City als enige koploper, koploper vandaag... aan de slotronde van de Netbank Challenge. De Zuid-Koreaan ging als enige foutloos rond en zijn 8 was de beste scoren.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 De record stond sinds 1999 met 13,5 miljoen omdaan van de boksgevecht tussen Lennox Lewis en Evander Holyfield. Nou, dan weet je dat ook weer. We gaan verder met muziek. Doen we met Kit Reol en The Cogniz. Je kent ze van Enemy, I'm Not Your Daddy. En deze is ook leuk. Dit is Endicott. Endicott's up by 5 o'clock. Endicott's giving it all he got. Endicott's job is 6 to 9. Endicott's rule by 9 or 5. Endicott's help to cook the steak. Endicott's help And the puts the kids to bed, and the god a book to them. Why can't you be like and the And the god loves trap be the soul. And the god put her on a pedestal. And the wishes for command, But in the don't make no demands. And the always back in time And the god's not the cheating kind. Endicott's Than a pirate owner, oh, freaking out at sea. Fuck, got a free Drifting all around just like a fuck,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 Formality. Met Blue Hotel en daarvoor Kid Creole en de Coconuts met Andy Cut. Ja, normaal bij Zandberg, bij bij op zondag, de Racketon.nu-plaat. Die we dan om half uur ongeveer wegdraaien. Maar door omstandigheden is dat geen nieuwe vandaag. Maar ik pak gewoon een oude, dat is veel leuker toch. We hebben toch nog een beetje het gevoel dat Maarten Verheijen erbij is vandaag.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 Ella me dice que le gustan tan fino y yo defino que no tengo nada Si Dios te puso usted en mi camino después de un vino conmigo te va y Ella me dice que le No tengo nada Si Dios te puso a en mi camino Después de un vino conmigo If I kill any pain, look <laughs> <laughs> like what you've done.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 I hear you on the telephone.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 about Please don't make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 Wat lekker is dit, hè? Eh? The Doobie Brothers, The Doctor, daarvoor Duran Duran met Sefer Pryor. Bijna uh, is het 4 uur. En we hebben R.E.M. It's the end of the world. Dat is geweldig, het begint met een eeuw. Wacht, vijf en vijf en aeroflame. Lenny and Bruce is niet over. Slash and burn reaps.